Levy van Eck met het NOS-journaal. In Delft is een Iranier van 40 aangehouden... die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag... en deelname aan een terroristische organisatie. De man wilde één of meerdere terroristische aanslagen plegen in Iran. Hij was actief voor een Iraanse verzetsbeweging... die in Nederland en Denemarken is gevestigd. In Iran heeft die beweging een gewapende tak... en pleegt daar aanslagen tegen de Iraanse revolutionaire garde... en op olie- en gasvelden... Bij de doorzoeking van zijn huis in Delft zijn telefoons en andere apparatuur in beslag genomen. Verschillende politici willen dat Thierry Baudet zijn excuses maakt voor zijn onjuiste tweet. De leider van Forum voor Democratie schreef vrijdag dat twee vriendinnen waren lastiggevallen door Marokkanen in de trein. Later bleek dat het ging om NS-controleurs in Burger. De politieke partij Denk wil een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. In Nieuwkoop, in Zuid-Holland, wordt de jongste burgemeester van Nederland geïnstalleerd. CDA'er Robert Jan van Duin is 32 jaar. Eerst was hij wethouder in Aalsmeer. Hij was met 22 jaar ook al het jongste raadslid dat ooit in die gemeente aan de slag ging. Van Duin houdt zich er niet, naar eigen zeggen niet zo mee bezig. Leeftijd is volgens hem ook maar een getal. Tot vandaag was Joyce Vermu de jongste burgemeester van Nederland... Ze werd in juli beedigd in Zundert in Brabant en was toen 33. In Mexico is opnieuw een activist van een vlinderopvang gedood. Hij werd sinds vorige week vermist. Familieleden zeggen dat de man werd bedreigd door criminelen... omdat hij campagne voerde tegen illegale houtkap. De oprichter van de vlinderopvang werd vorige maand doodgevonden in een put. De activisten zetten zich in voor de monarchvlinder in het zuidwesten van Mexico...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 Weet waarvoor je geeft. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under Another the boardwalk, boardwalk. boardwalk. Boy, boy. We'll Lekker hè? op 4 FM wordt elke gouden oude plaatje, nou zo ook deze van de Drifters en onder uh, de Boardwalk. En uh, ja, die uitvoering ken ik onder meer van Bruce Willers ook, maar dit was de echte gouden oude uit de jaren zestig. meteen nog veel meer Drifters, maar eerst even lekkere disco. We gaan terug naar de, de jaren 80 met de Amsterdamse groep. Ze heette Fruitcake, drie jaar hebben ze slechts bestaan en in 1981 hadden ze deze hits...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 Winderig Amsterdam, uh, HBLK tegen SV Zandvoort. Is er alweer gescoord, Jan? Nee, Rob. Ik heb eigenlijk niks te melden. Het is, uh, het is wel uh, bloedstollend spannend uh, voor de Zandvoorters. Maar gescoord wordt er niet. We hebben enkele kleine kansjes gehad. Na het zon die uh, vlak buiten het neergelegd wordt. Naar nou, solo. Maar verder gebeurt er eigenlijk niet zo. We spelen met de harde tegen, wel, uh, wel goed controlerend, maar ja, het komt er niet van. Nu was de strafgebied in, alleen. Een paar spoor. Oh, hij mist. Oh, zo niet misten net zeg. Daar gaat de kans op. Nee, we elkaar RBA op u uit.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 Maar uh, het is dus een beetje wel jammer, ik bedoel, nieuwe aanwinst, uh, nieuwe, uh, toch wel ambities en dan uh, zo uh, beginnen. Ja, het is, het is gewoon jammer, maar het is het is voor moeilijk dat, uh, dat zie je, dat merk je niet iedereen aan alle jongens. Ja. Wat maar nu alleen het mee. Nee, nee. nee het, die voetbal doet gewoon dingen wat hij heel niet verwacht. Het is, het is... Hij wil gewoon niets, nee. nee. Dus nee, maar dat ja, kan, in, kan een keer gebeuren. We hebben allemaal last van. ik denk, en ik denk de hele competitie vandaag. Dus. Oké, okay, nou het ziet ernaar uit dus dat het een gelijk spel vandaag gaat worden daar in Amsterdam. In ieder geval toch weer een puntje Jan, zo moeten we het ook weer bekijken toch? Ja, maar het had wel leuk geweest dat we... ja, nee. ja, Nee, ik was even stil, want de ABLK kreeg een fijne kans, maar uh, Daan Kerkman die, uh, zat er goed bij. Oké, okay, als het maar bij een kleine kans blijft, dan vinden wij het goed. <laughs> Jan, dank je wel voor vandaag. Oké, okay, okay, tot de volgende hoi, hoi. keer. Hoi. Doeg. Doeg. Doeg.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 En dan op 15 maart barst het geweld in Australië los... met de race op het circuit van Albert Park. Tot zover. Nou, dankjewel albert voor de pit report. Ja, ik ben een beetje somber eigenlijk.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 world.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 Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op onze website. www.dierenthuiskernemeland.nl Want ook Tika verdient een thuis. Zo is het een eigen huis, zou ik maar zeggen.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 In de buurt die van me houden koop Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets pakte, simpelweg gelukkig wacht mm -hmm. Een eigen huis Een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van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 Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehakt en voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan Gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. bak Een eigen huis, een plek onder de zorg En altijd iemand in de buurt die van me wilde komen. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 Eigen huis. En ook het uh, dier van deze week zoekt weer een eigen huis, een plek onder de zon. Dus kan je die geven? Ga naar het uh, dierenhuis Kennermeland. Aan de Keesomstraat nummer 5 uh, hier in uh, Zandvoort. Jawel, nou, er wordt flink geklust uh, aan, uh, aan het circuit. Ik rijd er geregeld uh, langs uh, Albizor en dan ja. zie ik alleen maar hele grote hopen zand.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 Dankjewel Albert-Jan. Het uh, treurige gedicht van de dag... dat was De bom is gebarsten. Je hebt van niemand zo gehouden...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 Zo naar jouw vriendinnen, maar wat is er echt gebeurd? Had jij toen al iemand anders, loog je mij dan?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 Those love rides shine all around us. So let that wonder. Nou Albert, we worden weer een uh, leuke uitzending. SP Software heeft verloren van H.B.O.K. De bom is gebarsten, en ga zomaar door. Ja, dat is, krijg, het het is recht. toch niet te geloven. Blijkt, gelijk verzoek is voor gedicht van volgende week. Graag iets vrolijker. Ja, ja dit, dit was wel een heel treurig verhaal hoor. Maar goed, het is even niet anders. We hebben het gedaan. Ja. We hebben Het is jouw idee. Ja, dat is waar. Ik ontken het niet. Ja, het zit erop voor ons.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 En uh, ja, we krijgen een hoog, hoog geëerd ge ge publiek komt langs. En uh, we gaan lekker wat guilty pleasures draaien uit die 30 jaar. En uh, worden drie leuke uurtjes om naar te luisteren en dan wel te kijken. Zeker, volgende, volgende week, zondag. week zondag. Maar oh okay, zaterdag eerst gewoon de reguliere uitzendingen. Precies, dankjewel. En tot volgende week. Oh ja, Fred is er niet. Fred is er niet. Dag da, Fred. Dag Fred. Doeg. and curse